The beat goes on. The beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da da. La da da da da. Charleston was once the rage, huh? And it skirts the current thing, uh-huh Teeny Barbera is our newborn king, uh-huh And the beat goes on The beat goes on The drums keep pounding a rhythm to the brain La-da-da-da-dee la, -da -da, -dee. la -da, da da da The grocery store, the supermarket, uh-huh Little girls, will break their hearts, uh-huh And men still keep on marching up to war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 Going fast, all the time. Mom still cried, hey buddy, have you got a time? The beat goes on. Alweer zo'n 6 minuten over 11 hier bij GoFM. The En inderdaad, de beat goes on, ook uh, nu in dit nieuwe Tons uur. Fijn dat je erbij blijft bij GoFM. Ga je oren verwennen we ook dit uur weer met heerlijke muziek. Een beetje meer tempo dan het vorige uur. Maar uh, wel uh, heel lekker hoor. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever ging namelijk zoals gebruikelijk uh, de baan op. En vroeg u van alles en welke vragen hij u stelde. Dat hoor je over een ja, zeg maar 25 minuten hier bij GoFem. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. En zoals altijd... Tot die tijd lekkere muziek. Een beetje oude meuk, zeggen ze hier in de studio. Maar ja, daar ben ik voor ingehuurd bij GovM. Dus vandaar. Oude meuk van George Harrison. What is life? Goedemorgen. Tell me. Hier in de show op deze zondagmorgen, terwijl we hier aan de negende bal koffie zijn ongeveer. Ja, wel lekker hoor. Daar raken we tamelijk opgewekt van, zou je kunnen zeggen. Rick met never gonna give you up. En voor George Harrison met een hele legendarische what is life. Straks over een kwartier... Uh, Jeroen Vergent dus met zijn reportage, hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op en vroeg aan u, waar werd u als kind blij van? Kun jij je dat nog herinneren? Ja, misschien als je twintig bent nog wel, of als je 15 bent, maar misschien ben je wel senior en luister je natuurlijk naar ons. En dan denk je bij jezelf ja dat is wel heel lang geleden, maar misschien is het toch nog iets waar je ja, aan denkt zo nu. Dan waar werd je als kind blij van? De antwoorden hoor je hier bij GoVem over een kwartier. Geweldige muziek van onze zijdeburen Swing Out Sister natuurlijk in de show. Je hoorde Am I the Same Girl? Nou, ja, die vraag stel ik me iedere dag zo'n beetje, ja, ja, toch? En Kane hoorde je ervoor met What Are You Waiting For? De nieuwe single van deze toch wel uh, pittige groep. Die jarenlang niks van zich heeft laten horen en nu opeens weer terugstaat in de hitparades van vandaag. Nou, dat dus. Gezellig op deze zondagmorgen bij GoFM. Voor de mooie dag vandaag, 18 graden. De ervaringstemperatuur is ook altijd belangrijk. Dan denk je altijd dat het is 15 graden maar het voelt als diepvries. Maar dat is vandaag anders. Want hou je vast, de ervaringstemperatuur bij 18 graden is vandaag pom, padabom, padabom, 18 graden. Take it. When I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life, crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life, I was put on earth to be a part of this great world. Ik vraag me altijd af bij dit lied... Uh, wat haar leven dan was. Want je hebt deze disco-uitvoering... maar ze heeft nog twee andere versies... van ditzelfde lied. En dan is natuurlijk de juiste vraag... wat is haar leven dan? Een ballet of toch een disco-nummer? Nou ja, je vraagt het jezelf af. Maar antwoorden krijgen we toch nooit... Ik hoor wel, uh, en ik zie eigenlijk bij jullie best altijd veel pluimen en veel lawaai. Dat hoor je dan weer. Hè? Verder hoor je uh, hier bij GoFM op deze mooie zondagmorgen. Lenberry en 1, 2, 3. Zo meteen die uh, reportage van Jeroen van Gent. Maar eerst nog even de Bengals met A Manic Monday. Morgen dus. Van de vele, vele hits van de Bengals uit Engeland. Uh, Manic Monday. Mm -hmm. nou, Daar word ik vrolijk van. Ik hoop jij ook op deze zondagmorgen bijkomen. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Uh, ging uh, hij weer eens de straat voor ons op? Ja, natuurlijk. En hij keerde met de vraag die hij stelde ja, terug naar zijn eigen jeugd. En hij vroeg zich vervolgens af: waar werd u als kind blij van? Die vraag stelde hij ook zichzelf, maar ik weet niet of hij die ook gaat beantwoorden in de show. Maar kunt u zich dat nog herinneren? Waar werd u blij van als kind? Nou ja, hij vroeg het aan de mensen op straat, en dit zijn de antwoorden: waar werd u als kind blij van? Buiten spelen. Ja? Ja. Ja, ligt voor de hand eigenlijk. Hè? Ja. Kip met appelenmoes. Hé! Hey. Serieus, ja? ja, ja, ja, ja. <laughs> Zo'n zo Van de Valk uh, recept? Nou maar. ja, nee ja, maar dat uh, maakt de moeder ook. Hè? Oh, gewoon moeder thuis? Tuurlijk. Zeker. Ik vond het altijd leuk als we bramen gingen plukken met het hele gezin. Kijk, ja. dat was een leuke. Ja. Ik zie het nog wel eens, ja. Ik woonde vroeger vlakbij de zee in de duinen. En dan uh, ging ik met mijn moeder op woensdagmiddag of op zaterdag gingen we dan bramen plukken in de duinen. En dan maakten een de bramersap van en dat vind ik nog steeds lekker. Waar ik als kind blij van werd, nou dat, dat was voornamelijk buiten zijn en dan op mijn crossfiets. Dat was het enige wat, wat mij de hele dag en dagen lang uh, bezig hield, een crossfiets. Uh, Zo'n BMX. Een BMX, zeker ja. weten, ja, ja. Het is een, een, een enorme mode geweest, wat was er leuk aan? Uh, de, de, de snelheid, het stunt met je vrienden, vrienden uh, de hele dag rond, dat, uh, ja, dat op plekken komen waar je normaal niet kwam, want nee, je was wat sneller op de fiets. Ik werd er blij van als het kerstmis was. En mijn buurvrouw had een groentezaak, mijn buurman ook. En die had een hele grote boom gezet. En dan zag ik de lichtjes van de kerstboom in mijn kamer schijnen. Waar werd u als kind blij van? Als ik uh, kind verblij was, ja. als, als er eten was. Ja. Ik ben een uh, en een uh, oorlogskindje. Oh, oké, okay, ja. Ook, dus u eh. bent op de verkeerde tijd. er was er geen eten beschikbaar. Ja, heel, heel schaars, hè? Ja. Midden van de oorlog. Hé. Hey. 45, Dat was het ook al. Uh, maar toen kwam er eten binnen. Dus dat, uh, nou, moe. En waar ik blij van werd, een ijsje. Dat, uh, nog erger, ja, dat is ja. natuurlijk helemaal leuk, ja. ja, Kijk, ja, ja. ik word ja, dat was luxe, een ijsje. Ja. Waar werd u als kind blij van? Jee. Weet u dat nog? Een heleboel. Een heleboel. <laughs> <laughs> nou, dan, dan wil ik wel uh, eens wat horen. <laughs> nou, buitenspelen. Ja. Buitenspelen met. met... Zussen en uh, buren. Nee, niet mijn nee, nee, nee, zus, zei ik niet mijn zus. Met uh, buur-buurkinderen. Ja, ja, ja. ja. En... Dat was hartstikke leuk. Sprong er nog iets uit? Ik bedoel, wat deed u dan? Ja, um, Jules. Jules ja, spelen. Dat zijn Surinaamse spelletjes. Ah, ja, dat ik weet niet hoe. Oh ja, ja. Wat is dit? Um, <laughs> jee. Hoe moet je dat uitleggen? Ja, uh, ik hoe weet. moet ik dat uitleggen? Ja, daar heb ik een heel groot papier voor nodig. Ja. Um, uh, een soort hinkelspel? Nee. nee. nee. Er was zo'n een, een, een lijn voorin. Aan de zijkant. En tussenin, en de achterkant, en dan moest jij zo komen aanrennen en jij gaat aan die kant en dan probeert degene zo. Nou meneer, okay. het klinkt ingewikkeld, maar het was hartstikke leuk. Ja, hoe oud was je toen? <lacht> Heel jong, uh, uh, zeven, zes, zeven, ja. Uh, als, als ik mocht uit... kiezen voor de verjaardag was het kip met appelmoes euh, en friet. En friet, ik wanneer het vragen aardappeltjes of friet, dus friet, kip, appelmoes. Uh, yeah. Is dat nog, komt toch nog wel eens voorbij? Uh, we hebben het pas de nog, toevallig uh, van de week nog. Week nog ja. Nee. Jawel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, gaat u dan helemaal terug in de tijd, ook met uw hoofd? Of... Nee, nee, nee maar gewoon, ja dat zijn dan dingen die, die ja, ja leuk, lekker. Ja. Echt gewoon wilde bramen, plukken en er iets van maken. Ja. ja. Doet u het nog wel eens? Ja, ik doe het regelmatig nog wel eens, want ik kan de smaak niet missen. Lekker. Ja. Leuk. ja, ik ben dol op Jim. Nou, nog steeds dus. Ja, ja, ja, daar gaat niet over denk ik. Was er ruimte om te crossen toen nog? Zeker, ja. nee, ik, ik ben geboren en opgegroeid in Heer Jansdam. En daar uh, uh, ja, in het buitengebied genoeg ruimte om te crossen, absoluut. Dat moet kunnen inderdaad. Ja, ja. Denkt u er ooit nog wel eens aan, van zou ik het nog kunnen? zoiets. Oeh, is een uh, tijdje terug het is een tijdje terug. Zou ik het kunnen, uh, dat, dat denk ik wel, zou ik het nog durven, dat is een tweede. Ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja. En ik ben ook erg blij toen, mijn, ik als kind, hadden mijn vader en moeder het huis geverfd en we hadden een hele strenge winter gehad en toen rook ik de verf en ik kon toen al denken, het wordt lente. Oh. Vanwege de verf? Ja, vanwege de geur van jongens. We hebben de winter de deur uitgejacht. Het is een associatie met, met, met de lente. Ja, ja, absoluut. En als ik nog steeds verse verf ruik, dan denk ik... Ja. Hey, zeg maar, die herinnering aan die tijd, van dat er geen eten was, die leeft dus nog bij u. Nou, niet. Ik was anderhalf jaar... Kijk, na de oorlog gingen heel veel duizenden kinderen gingen naar pleeg. Naar, uh, ja. uh, maar ik was te jong, uh, um, ik was te jong om uitbesteed te worden. Maar ik ben zeker vijf jaar na de oorlog, schuimwinkeltje, waar ik heel langzaam ik knapte wat op. En dan, dan, dan is eten een feest, als dat uh, er weer is. Ja, dat, nou ja. En misschien nog wel, dat u op dit moment ook, als u iets lekkers voor uw neus heeft staan, dat u denkt van ja, lekker, mooi. Ja, maar ik ken me, ik ken me goed beheersen. Nee, ik ben echt wel uh, uh, streng voor mezelf, hè. dus ik ben niet, uh, nou ja, dat ik even wel maar zien, mijn gewicht. Dus dat, uh, yeah. nou, het was een heel leuk spel. Ik ga het online toen, stiekem toen op. Toen werd op. er nog gespeeld. Nu, <laughs> nu speel, niet meer. Nee, nu speelt niemand meer. Hier ook straat, niet. Dat zien nee, we toch? Dat is minder. Dit ja. is minder. Ja, dat is waar. Ja. Zou je het nog kunnen? <laughs> ook weet was ik. <laughs> <laughs> ik dank u voor de, voor de reactie. Okay. Ik geef u een briefje mee, dan weet u waar terecht komt. Dank ja, voor de reactie. Leuke reacties. Okay, ja, dank, ja, dank, dank. <laughs> dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dag.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 Over dichtbij zijn de polders Een liedje zomaar andersom Over een stad die oudovrij was Met een muziektent op de markt En een levensgrote speeltuin Over de vogels in het park Stel je voor je kon er spelen in de straten op het plein. Ongestoord kon je er hinkelen, de stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen, je delt mee 8, 19, en je hoort na al die jaren, wie niet te weg is, is gezien. Dit is een lied alleen voor kinderen In het land van koning Welvaart Morgen zullen ze niet meer spelen Hun spel is vogelvrij verklaard En niet voor kleine, zielige vogels Die als kinderen zijn vermomd Biervleugels, men heeft kort geknipt Hun gezang is haast verstomd Didi didi didi day Macarena, er cuerpo para dar la alegría y cosas buenas, een uit, maak er een Ja, de Macarena. Allemachtig. We proberen het hier in de studio, maar het lijkt nergens op. Goed dat de camera's uitstaan tijdens deze show. Want uh, ja, waarom ze uitstaan? Oh ja, omdat ik op zondag altijd een bad hair day heb. En uh, ja, dat heb ik toch liever niet in beeld, toch? Ja, jij wel dan. Nou... We hadden het net over de temperaturen van vandaag. Uh, 18 graden. En uh, ja, we hadden het hier weer over Westdorpen. Daar zal het wel weer 20 graden worden. En uh, dan krijg ik een gekke discussie over. Zou de klimaatverandering in Westdorpen zijn begonnen? Want daar is het altijd warmer. Dat is een hele goede vraag. Maar ik heb daar toch wel een heel ander antwoord op. Mijn zus woont daar. En die is hard verwarmend. En dat straalt ze uit in de hele omgeving. Dus het hele dorp Westdorpen wordt daar een stuk warmer van. Het is maar dat je het weet dandy dandy where you gonna go now who you gonna run to all your little life you're chasing all the girls they can't resist your smile uh -huh. they long for dandy dandy chatting up the ladies it's on the fancy Chance to meet your own demands, and you turn it off, but will the poor the they long for Dandy, Dandy? Knocking on the back. zegt hier iemand, we gaan als een trein. Nou ja, dat helpt natuurlijk niet echt in heel vlaanderen Maar goed, toch, toch. Hè. Maar was dat niet, we gaan als een speer. Maar goed, ik vergeef het ze. Het is niet anders. Left side uit Volendam. Daar helemaal. Ja, je ruikt de palinggeur er vanaf komen. Herman Hermits hoorde je ervoor uit 1966 met Dandy. Och, wat gaat de tijd snel, wat schiet de tijd op? Man, man, man altijd hetzelfde liedje als je het naar je zin hebt. Een van de laatste hits hier bij GoFM van Carly Simon. Oh, van lang geleden ook al. You know what to do. Kom je er net bij, je hebt heel wat gemist, maar toch nog steeds een hele goede morgen. Me, you'd set me free en hun schoonheid zijn al sinds Eva oh zo bang voor rimpels in hun buik of bang. Gelukkig is er nu de lezerstraal. Mooi, mooi, mooi zijn al. We zijn de vondst der natuur Maar die blamuur Wordt de mannen een tipeltje, duur Mooi, mooi, mooi Zijn alle vrouwen Mooi, jong en slag. Zijn ze verhuld? Ja, zo wordt hun leeftijd verhuld. Zijn de eeuwige complexen van de vrouw dat streven naar perfecte lichaamsbouw? Hoe komt het dat een man niet moet? Hij komt Qua schoonheid niets tekort, omdat die Wat een geweldig lied he, van Benny Nijman. Ja, mooi zijn alle vrouwen. Maar ze zijn ook als een sigaret. Met, zonder filter, maar ik weet niet of ze goed voor je zijn. Oh, uh, er staat wel iemand nu met uh, armen over elkaar streng naar me te kijken, nu ik dit zeg. Nou ja, heb je dat weer aan het einde van de show hier bij GoFam. De zondagmorgen van Go zit daar op voor vandaag. Dank je wel voor je gezelschap. Volgende week zondag ben ik hier weer bij Leven en Welzijn. Hè? En dan uh, ga ik weer lekker plaatje voor je draaien. En Een paar interessante onderwerpen met je bespreken. Dus dat komt vanzelf goed als je Go de hele week laat aanstaan. Had je radio lekker vastroesten op deze frequentie, dan komt het helemaal goed. Ik wens je nog een ongelooflijk mooie dag. En wat mij betreft, tot volgende week zondag en ik wens je ook natuurlijk heel veel plezier met mijn collega's. <middels>